PANIK OP Ganymedes, Een huurspelserie van Henk van Kerkwerk. Regie, Ad Leuke. 2177. Het hele zonnestelsel is bewoond. Met behulp van kunstzonnen zijn het koude, ver afgelegen Pluto... en de grote manen zoals Jupiters groene, gasbedekte Ganymedes... bewoonbaar gemaakt. Het verrichten van routinehandelingen en het gebruik maken van kennis...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 Het zoeken naar de baby Flores wordt Yukio, David en Aileen steeds moeilijker gemaakt. Op Venus verneemt Yukio dat de Ghanimese regering hem wegens verregaande onzorgvuldigheid een proces aandoet. Binnen een week moet hij zich melden. En dan, wanneer ze in een terreinwagen, een zogenaamde schaamluis, over het gloeiende Venusoppervlak toeren, blijkt het voertuig door de groep van het zwarte plateau gesaboteerd. In zijn razernij vernietigt Yukio het zend- en ontvangapparaat... waardoor hij tot overgave wordt gemaand. In de geïsoleerde, gestrande wagen vliegen de verwijten over en weer. Je bent nog nooit in staat geweest je eigen gewelddadigheid terug te dringen. Besef jij dat de toestand dat je kapot trapte de enige verbinding was met mensen die ons kunnen redden? En voor het eerst verliest David het vertrouwen in zijn vader... Ik vind het zo rotstreek dat je mijn moeder naar Pluto hebt laten gaan, papa. Heel verschrikkelijk ontzettend gemeen. Want jij had wel een andere vrouw en een ander zoontje ook. Maar ik heb geen andere moeder. Intussen zijn zowel het ruimteschip van het Zwarte Plateau als vijf terreinwagens van proefstation 14 naar ze op zoek. Schatten is alle klaar aan proefstation. Ja, Sarina zo groter dat gebied waar ze kunnen zitten. Wat wil je dan? Wil je ophouden? Wat oh, donder! We weten niet eens of ze stilstaan en dat ze rijden. Ellende. Reden ze maar. Dan vingen we de beweging op de radar, maar ze zijn gestrand. Ik, ik, ik heb uw auto's opgevolgd, konon, wel. U zei met de motor te zanderteren. Mij valt niets te verwijten. Navigator. Ja, coronel? Ik wil een driedimensionale vergroting van het scherm 8 rechtsonder. <laughs> ik ben veel te bang met te vergissen. Coördinaten. Ik start er. Hij 5. Ja! Nee. Weer een rotsblok. Arlene? David. Als mijn vader ook de vader van Floris is... dan is Floris mijn broertje. Ja, David. Maar als Floris mijn broertje is... ben jij dan ook een beetje mijn moeder? Kom hier, David. Kom dicht bij me. Ik zal je niet bruidschulden. Echt niet. Je hoeft niet te praten. Marleen. Kom maar. Huil <lacht> maar. <lacht> ik moet ook bijna huilen. En alles is op mij terug te voeren. Ik Kom bedoel, maar. op de fatale wijze... waarop ik mij niet te verontschuldige drift... een experiment liet beïnvloeden... waarmee ik een wetenschappelijke training... te schande zette die ik zelf... hoeveel ringen lang niet... aan studenten heb overgedragen. Ik, ik bedoel... Ik kan jullie niet meer aankijken. Joekie joh. jij mag niet huilen. Jij moet op de koeling letten. Schaamlijst, heet hoofd en zijn. Ja, Nikos. Moeilijk oh. vinden met de koeling, commandant. Ik moet terug. Sarina. Ik heb het al gehoord. Al die kringen uit 2159 hebben altijd koelingsproblemen. Maar zou jij zegzaggend het gebied van Heethoofd er niet bij kunnen nemen? Ach, natuurlijk, mafkees. Maar dat is het probleem niet. Kurizawa en zijn aanhang zitten ook in zo'n 59-vrak. Als we ze niet gauw vinden, dan krijg je ze geroosterd. Zinloos. Zinloos. Ik bedoel, er is niets aan de hand met die indicatie hier. We zitten op boven de 30 graden. Yukio, jij mag niet opgeven. Wat wil je zonder gereedschap? Op Juno heb je mij overtuigd dat we moesten doorgaan. Op Juno, ja, ja. Op Juno konden we kiezen uit alle 22e eeuwse hulpmiddelen. Je hoeft je verstand maar te gebruiken... en de juiste methode te kiezen om aan je doel te raken. Maar nu zitten we vast op Venus. Hier helpt geen verstand meer. De mogelijkheden van de redelijkheid zijn uitgeschakeld. Onbeschermd wachten is alles wat ons overblijft. Alleen met een rat in ons binnenstel Nee. Hij zegt dat we dood gaan. Nee, dat zegt hij ja, maar niet. Maar ik wil niet dood. Ik, ik, ik vind het heel verschrikkelijk, ontzettend eng. Ik, ik, ik wil net zo lang leven als Eileen. Je leeft al 197 jaar, zegt Monja. Ik, ik wil leven en jou al je rotstreken betaald zitten. Want jij hebt mijn moeder weggestuurd. Ik sta hier terecht. Ik bedoel, wat betekent een rechtszaak op Ganymedes? Jullie zijn mijn oordeel, mijn vols. Godsnaam, yo, het is luiheid om jezelf in schaamte te verliezen. Wat heb je hier te maken met rechtspraak en schande en vonnis? Dat zijn dode verzinsels. Je kunt net zo goed in de dood zelf geloven. Jouw verantwoording gaat het leven aan, Jo, Je moet om Floris denken, om David, om mij. Herken toch je menselijkheid. Schrik niet van je tekortkomingen. Natuurlijk schiet je tekort, geniale beperkte idioot. Maar er staat toch iets tegenover. Dat kan niet. Ik bedoel, ik wil niet in jullie armen vluggen. Waarom niet? Ik hou van je. David houdt van je. Ja, je maakt niet van mij. Hij zei toch dat hij me niet mee wilde? moet ik jullie dan allebei beetpakken en door elkaar heen schudden? Jullie gedragen je als twee mokkende lummels die in de war raken als het regent bij een picknick. Ja, maar op een picknick word je niet opgesloten. Nee, dit is ook ernstiger. Daarom laten we in de eerste plaats beseffen dat we hier samen zijn. We zijn hier samen op zoek naar Floris, ons kind Davids broertje. We zitten hier niet in omdat jij een fout hebt gemaakt, Joekie, maar omdat een paar idiote misdadigers ons bedreigen. Samen moeten we ons verzetten. Ja, hoe dan? Ten eerste door samen naar de koeling te kijken. Ten eerste moeten we die hoe dan ook repareren. Ja, dat stond ten tweede, want eerst eerste heb je al gehad. Huh? Ja, nou, nee, nee. Ik bedoel, dit, dit, dit staat zo buiten alles. Nou? Is... Waarom vlogen waar jullie nou, jullie? Jij bent toch twee keer ten eerste? Nou, ja, wat Ja, begrijp ik. Je bent twee keer ten eerste. Wat is dat? Kijk, kijk op het scherm. Wat is het? Ik geloof dat we worden opgeteemd. Oh Nee, we zijn gevallen. Ja. ja, maar door wie... Ja. Zeg, het kan zo niet langer. Dat wordt een mop. Dat heb je ook nog door, hè? Kan je iets duidelijker formuleren, Sarina? We rijden Met vier wagens kun je het hele terrein niet meer bestrijken. Leep gelijk. we gelijk. Jij je ook te lang. Zit niet op je nagels te wijten? Doe er wat aan. Ik heb een kwartier geleden met de interplanetaire politie overlegd. Hun bezwaar was dat ze hun cordon moesten verbreken als hun schepen omlaag kwamen. Die schuit van het zwarte plateau zou dan kunnen ontsnappen. Nou oh ja. Inmiddels zijn ze toch op weg. Zou dat je bezwaren oplossen, denk je? Ah. Als dat zich niet zo van die buitenwereld afsloten, als die makketels toch komen en ze waren ons met een paar schaamluizen tegemoetgekomen, dan hadden we al lang gehad. Geloof je werkelijk dat je uniek bent in het verwensen van die groep 44, Sarina? Ga zitten, ga liggen, doe wat je wil. David, kom nou. Kom nou, David, het is over. We zijn gered, joh. We haalden jullie er mooi op tijd uit. Ik ben nog oh. steeds verbijsterd dat onze ertswagen jullie vond. Willen jullie een drankje? Het is ongerijmd. Ik bedoel, we waren naar u op weg, naar proefstation 44. Nadat het gebeurde, ik bedoel, de sabotage, was ik ervan overtuigd dat er niet alleen met de motor, maar ook met de richtingsafstelling geknoeid was. Jullie zitten ook niet op 44. Huh? Dit is een nieuw verblijf. We zijn nog steeds aan het bouwen. Hoe kan dat? Ik bedoel, jullie zijn toch een experimentele gedragsgroep? Hey. Nou en? Je verwacht toch niet dat we ons afsluiten alleen om te discussiëren, hè? Dat is een ouderwetse opvatting. Trouwens, ik moet er niet aan denken. Nee, je moet het leven van een normale groep simuleren. Naleven. Met werk en praten in de juiste verhouding. Maar de juiste verhouding baton was toch al heel verschrikkelijk. Ons zet het lang geleden uitgevonden. <lacht> hij, hij heeft een boek geschreven. En dat heet. Hmm? Arlene, ik ben helemaal vergeten wat je me over Batombo geleerd hebt. Allemaal door die rotkar. Toch heb je gelijk. Ons ideeën komen van Batombo. En dat betekent in ons geval... in de experimentele gedragsgroep... niet zo opgaan in zwoegen en sloven... dat je alles maar langs elkaar heen draaft. En ook niet zoveel ouwe hoeren dat je elkaar de neus afbijt. Waarom juist de neus? Ja, dat zou bij jou een flinke hap zijn. Nou zeg, kom. Oh, sorry, zeg een grapje. Ik ben echt nog niet aan nieuwe gezichten gewend. Ik behandel jullie net als de rest van de troep. Hm. Waar was ik? Uh, oh ja. Nou, uh, we hebben lekker aangepoot en de dingen hier neergezet. Vreemd hoor, dat we het helemaal op onszelf moesten doen. Zonder dat je af en toe eens uh, technische hulp van buiten inroept. We hebben wat risico's gelopen. Het is niet zozeer de hitte, het is de druk. 97 atmosfeer. Voel je dat al helemaal meester bent? Vreemde situaties dat we gehad hebben. Vreemd? Vreemd, u, u bedoelt het kind? Floris, is mijn baby hier? Oh nee. Welke baby? Ik, ik zei toch niks... Nee, dat weet ik niet. Hij is dus niet op venus. We hebben wel kinderen hier en... Uh, een van ons is in verwachting maar... hè uh, hey, Nou ja, ik, ik sta hier maar te ratelen. Jullie geven ook geen antwoord. Ik vroeg of jullie een drankje wilden. Ik heb hier... Ja, het is wel rotzooi hoor. Uh, geïmporteerde groene ganimedes... voor als je iets sterks wilt. Oh, ja... Nou, ik kan best een borrel gebruiken. Nee, Aline, moet jij ook niet groen Dan ga die mee gaan drinken. Dus stuur mijn vader jou ook weer weg en dan heb ik dadelijk weer geen wel, manier. Wel, geloeien. Ik bedoel, ik heb dat niet... Jo, Het was de jo. wet, dat heb ik je gezegd. Dat heb ik je uitgelegd keer op keer. Ik bedoel, je moeder moest vertrekken als gevolg van de derde hoofdwet op de ring. De wet op de gedwongen verplaatsing. Jo, je hebt hem niets verteld. Ik trouwens ook niet hoor. Over wat alle volwassenen in de koepel wel wisten. Onze verhouding. Ze was niet te hanteren. Ik bedoel, je moeder, David. Ze wilde niet dat er iets gezegd werd. Zij, ik, ik, ik bedoel, Eileen, herinner jij je de scènes nog... toen het wiegje van Floris eerst naast haar kamer stond? Floris. Heer mens. Pak op. Ik ben zo bang nou hij niet hier is. En jij er ook in? Dank je. Zou die dan op aarde zijn? Zeg. Je vroeg naar een baby, hè? Ja. Je bedoelt een baby van jullie. Ja, Niet van ons hier. Maar mens, hoe zou een baby van jullie in godsnaam hier kunnen komen? Het is mijn schuld... Ik bedoel, de oorzaak ligt in een verkeerd uitgevoerd experiment... nu anderhalve week geleden op Ganymedes. Ik heb daar ook al in mijn vorige ring gewerkt... aan theorievorming en technische research op het gebied van de telekinezen. Commandant, hier houden klaar. Ja, Sarina. Zijn die varkenskot al beneden? Waar heb je het over? Over die politie-schepen, waar zitten ze? Oh, net in de damkring. Ze hebben juist hun koers bepaald. Waarom? Er kruist hier een schuit heen en weer. Wat? Het ruimteschip van het Zwarte Plateau? Ze zicht van graag op het oppervlak. Zouden ze nog zoeken? Zou het betekenen dat ze Gurisaba nog niet hebben? Geef mijn positie nou door aan de politiepil. Sarina, vanaf het begin van onze actie worden onze gesprekken direct doorgezonden. Ze hebben de koers van onze wagens gevolgd, ook die van jouw schaamluis. Vind jij zelf niet dat je mij soms onderschat? Hé, hey, daar rijdt een wagen. Vergroting op 6. Ik, ik, ik ben bang dat het niet de goede is, kolonel. Dat is duidelijk. Die van Kourisawa staat stil. Het, het is ook niet het goede type. D dit is een moderne. Bouwjaar 76. Kourisawa zat in een oude 59. Ze zoeken hem dus. Eens kijken of we die kar niet met een goed schot kunnen uitschakelen. Dat zal de anderen afschrikken. M kolonel, met, met, met die mensen heb ik gewerkt. Hou je mond, 14. Geschutspoort Oost B. Doelwit. Bewegend object op scherm 6. Kolonel, die radarpost. Urgent. Ja? 16 politie schreven komen omlaag, kolonel. Sluit ons in. Oh, oh ik, ik was er al bang voor! oost B, actie afgelast. Koerscommando, zwenk 33 graden. Oh. Koers op de Beelzebub-kraters. Snelheid opvoeren. Oh, wa -wa Waarom schieten ze niet? Ze hadden ons al kunnen torpederen! Imper 3 had gelijk. Ze zijn verslapt. <lacht> Leven het zwarte plateau! Papa? Papa, wat doe je? Hoe ben je, David? Ik bedoel vluchtdagen. Ik bedoel opschieten, David. Ik bedoel, ik heb geen tijd om op je te wachten, David. Papa, ik bedoel, papa, dat bedoel ik. Waarom slijp waar? het je In zwart? Een Japanse ridda Ik Slijp het schaatsen. Ik bedoel, je je achter je broertje aan schaatsen. Ik bedoel, als je niet hey, beter schaatsen is schraatsen zijn zo pot. Ik bedoel, ik moet in eerste plaats je broertje inhalen. Ik bedoel, Floris is mijn nieuwe zoetje. Ik heb het zo koud. Nee, maar glas. Goed, we gaan niet mee, dus. Ik bedoel dan <lachter> maar... maar... maar... ga je Goed, we gaan niet mee, dus is vergif. Ik bedoel, de is ik bedoel, ik kan nog het eind zakken. Ik bedoel, ik heb de dikte van het eind niet berekend. Ik bedoel, ik bedoel, ik bedoel, ik bedoel, ik, bedoel, ik, bedoel, ik bedoel. Omdat, ja, omdat ja. jij, omdat jij alleen maar van je nieuwe zoontje ja, houdt. Oh, daarom mag ik niks meer. Daarom mag ik niet deze een eigen stopwoord hebben. Dat is heel verschrikkelijk Dat is heel Dat is heel verschrikkelijk ontzettend. Hij slaapt. Hij droomt. Niet wakker maken. Nee, laat maar liggen. David. Hm David, kom je zwemmen? Ik durf niet te duiken. Het water is lekker warm. Oh, ik heb het verschrikkelijk gezegd. Ik heb het gelachen. Helemaal fijn. En kluggels als ze proberen te zwemmen. Dat doet hem een klacht. Mama. Mama. Waarom zit je meendolfijn op zijn rug? Je houdt toch niet van beesten? Poesjes. Poes. Krijg dan weer Poesjes. Steeds weer. En poesje is geweldig. Maar dan zijn er weer volgende. Je hebt me nooit gezegd dat ik een broertje had. Alleen als ik dronken ben, kan ik je verhalen vertellen ja. over het wilde mannengas. Wat doe ik nou het gras in het zwembad? Weet je nog? Met grote schilderende met hun rode ogen, hoe ze als slangen op hun buik aanslopen. Ik heb me altijd verhaaltjes verteld. Ze heeft u nooit gezegd dat hij een moertje had? Dat zullen we er eens heel verschrikkelijk ontzettend betaald zijn. je nee. mag nee, maar hoor, niet Dus u gaat nu naar de aarde. Het is onze laatste kans. Lijkt het u niet het beste na wat er hier gebeurd is... om het idee van zelfstandig reizen voorlopig op te geven? Is het niet veel veiliger om met een politieschip naar de aarde te gaan? Ach, mafkees, zeg toch gewoon dat je alles al geregeld hebt. Manja! Manja! Maya! Manja, mag, Maya, Maya, mag ik bij jou op je pony? Ja, ja kom maar. Kom er maar vast. Kunnen we hard rijden? Heel verschrikkelijk was in het hart. Heel verschrikkelijk, in het hart. Maar je pony is zo dik. Ja, ze moet met de kleine je een kleine paardje te kunnen met een ja. Je hebt geslapen, oh David. Ja, heel verschrikkelijk ontzettend lang. David, hou op. Ik bedoel, uh, ja, vijf uur en veertig minuten. We zijn van de nieuwbouw van de experimentele gedragsgroep naar proefstation 14 oh. gebracht. Omhoog gehaald naar de havenstation. Ziet er zo streng uit? We zijn aan boord van een schip van de interplanetaire politie. Ze brengen ons naar de aarde. Oh, dus dit is een gevangeniscel. Maar, maar bij mij doen ze hem niet op slot. Het is een gastenhut. Ze beschermen ons. Ik ben nog steeds zo heel verschrikkelijk het is. Logisch. De mentale inspanningen, die emotionele conflicten vergen. Oh. Ja, ik bedoel, uh, je wordt erg moe van ruzie maken. Wij zijn dat ook. Bij mij is het vooral door de schrik... nou ik geconfronteerd werd met de gevolgen van eerder gemaakte fouten. En uh, jij hebt ook uh, vervelende dingen gezegd. Ja. Ja. Waar is Eileen? Zij was van mening ja, ik bedoel, ze dacht dat het beter was als wij samen probeerden uit te praten. Mm, ik wil alleen zien. Heel verschrikkelijk ontzettend gauw. En hou op met dat stopwoord. Ja, ja, nou hoor. Ik zal het toch zeggen. Papa? Dan kan ik hem niet meer zeggen dat ik Floris nooit mijn krijskind en een jankert zal noemen. Zo praat je niet over je broertje. En Aline zou ook direct naar mijn dromen vertellen. Mijn vader vindt zoiets alleen maar heel verschrikkelijk als het gek. Hij luistert toch niet terwijl het heel echt links zoals die heks op Mars vloog zonder de arm had. Ik heb niet eens gevraagd als ze die overzichtelijke konstinnende rot ontvoerders nog gevangen hebben. Ach, ik, ik was zo bang dat de interplanetaire politie ons boven de damkring zou opwachten. Nee, de omlaag te komen werd hun omsingeling ineffectief. Oh, ze, ze waren bezorgd voor kurizawa kolonel. Daarmee maakte hun commandant een ernstige fout. Oh, ik ben bang dat ik u niet begrijp. Het is nuttiger een vijand de nek te breken dan de rug van een vriend te krabben. Oh, dat, dat heb ik lang niet gehoord. Een spreekwoord uit de Martiaanse burgeroorlog. Die politiecommandant nam ons niet voor wat we zijn. Dodelijke vijanden. Huh? Hij liet ons ontsnappen. Maar een vijand die je laat lopen, agent 14, is een vijand die je onderschatte. En een onderschatte vijand is degene die uiteindelijk overwint. Huh? David, oh, je, er is iets annee, wat je zal interesseren. Ik heb zo gek gedroomd, Het was een heel verschrikkelijk ontzettend lange dromen. Het gekste was het van, eind. Kom nou toch uit je bed. Wil ja, je mijn droom dan niet horen? Ja, natuurlijk wil ik je droom horen, maar in 3 komt op de diepte televisie. Wat? Ja, in 3. In 3. Wat is die, is die hele verschrikkelijk, De de wordt er nou eindelijk gevangen genomen. Ach, nee, dat niet. Wacht nou maar, dat is allemaal weer heel anders gelopen dan we dachten. Goh, van de gang moeten we verlopen. Ja, wat dacht je nou, het is een heel groot schip. Die dieptetelevisie staat in een hele grote zaal. Brieft. Stel je er zit iemand voor me. Ja, he. Hebben zelfs niks Ik kan heel verschrikkelijk gewoon niks zien. Kom dan met mij op schoot zitten. Ja. Of ben je daar te groot voor? Kom maar. Op zich is dit niet verwonderlijk. Een weinig politiek lijkend onderzoek naar een poging tot ontvoering en enkele aanslagen heeft binnen twee dagen geleid tot de eerste interplanetaire crisis sinds 100 jaar. De standpunten van de betrokken machten hebben zich slechts verhard. De Federatie der Twintig koepels weigert de interplanetaire politie uit prestigeoverwegingen de toegang tot Mars. In patrie de heerser over een klein onafhankelijk Martiaans vorstel, de man die ervan verdacht wordt de geheimzinnige leider van de benden van het Zwarte Plateau te zijn, nodigt daarentegen de interplanetaire politie juist uit, maar weigert politiemensen van de federatie in zijn gebied toe te laten. Lekker zacht. Intussen speelt hij de gedrukte onschuld en met die rol boekt hij een ongedachte en overweldigend succes. Niet alleen schuiven vrijwel alle zelfstandige staartjes, koepeltjes en duimpjes zich achter hem. Maar bovendien haasten tientallen staatshoofden van deze miniatuurrijkjes zich om, tezamen met Impertrie, een manota bene verdacht van ernstige misdrijven, hun krachten te bundelen in de Verenigde Martiaanse Unie. Ja, van alle kanten stromen mensen toe om hun adhesie met de nieuwe Unie te betuigen. Wij laten een enkele beeld zien. Oh, ongelooflijk. Dit is dan de belangrijkste straat van de Neo-Roma, het hoofdstadje van Impertrie's Rijk. De hele dag gaat dat zo door. Een groep vrouwen die u nu ziet met hun pruiken, met vlechten en hun de dragoedagen witte, is een afvaardiging van Tartomse heksen. U ziet het, een kolom van wagens, Ze klei nogal klein genezen, maar semi-tartaren. Nog geen uur geleden hebben deze semi tactaren hun hollands materieel aangevlogen en daarachter. En dat ziet er dan wat vrolijker uit, en het doet Krisma-veefokkers. En ja. dat is helemaal een Dat ja. is belachelijk. Ik, ik bedoel, dit is een strijd met elke redelijkheid. Ik dat, dat u hier hoort, door gisteravond vijf posten op in de krisma Steeds meer mensen schrijven dat te kennen. En nu komen daar groepen kinderen, hun nationaliteit is moeilijk te schatten. Ja. Al met al een explosieve ontwikkeling, vooral omdat het niet, niet werkbaar de om staat te zijn met Mars. Naar net bekend is geworden, zijn nu ook binnen sommige kleine steden van de federatie wel uitgekomen. De federale politie is hier een duidelijke stad uitgelegd. En binnen diverse steden van sturen debatteert men over aansluiting bij de jonge Martiaanse Unie. Nee. Het hele regeringssysteem op Mars wankelt en de gevolgen voor de stabiliteit van ons zonnestelsel zijn nog niet te overzien. En hier ziet u Imper 3. Wacht, daar komt hij. Wij laten u een juk, juk. fragment horen van de reden die hij een half uur geleden voor de Unievergadering hield. Zij. Ja, stil. Zij daar in hun grote koepels. Zij, de tyrannen van de aanmatigende federatie. Zij hebben zichzelf ten slotte ontmaskerd. Door een zelfstandige vorst voor misdadig uit te maken. Hebben zij hun geloofwaardigheid totaal verloren? Het is wel zeker een misdadigde ze dieptes ontvoeren. Is Het is verschrikkelijk en beschamend tegelijk. Ik word beschuldigd van een poging mijn vriend, professor Comissara, te ontvoeren. Huh. En, die al mijn materieën heeft ingezet voor het zoeken naar de verdwenen baby, dat ongelukkige kind Floris. Oh, Heeft het nut al die kleinzielige zwakmaterijen op te sommen? Nee. De macht daarachter is duidelijk. Oh. Het oh, is het zoveelste sinistere complot van de federatie. Dan nou, vraag ik je. Daartegen hebben wij ons verenigd Daartegen hebben wij ons gewapend. Onze Unie groeit. Ze groeit stormachtig. Binnen enkele weken zullen wij de macht zijn die hier op Mars orde op zaken stapt. Schrikkelijk. Wat joh, die Hoe kunnen mensen maar zo ontzettend verschrikkelijk stomme zijn, Eileen? Als jij me nou eens je droom vertelt, dan denk ik intussen over dat oh, Ja, Die droom? Nou, alleen ik weet hem niet meer. Ik vergeet vergeten hoe het ging. Maar één hand telt op mars voor ons. Zijn stem klinkt ons luid in het oor. Ach, en om 20... 20... Hey, Ja, kolonel, Nieuwe orders van het hoofdkwartier. Kouvisawa is op weg naar de aarde. Wij moeten hem daar volgen en oppikken. Een mededeling voor onze manschappen en gasten. We landen binnen enkele minuten. Bij het verlaten van het schip dient iedereen zijn handbagage en papieren mee te nemen. Waar landen we nou, paarden? Op een heel ontzettend verschrikkelijke gekke plaats? Ach nee, David. Gewoon in de wereldhoofdstad Fidel Vrede. Ah ja, die ligt op een eiland, Cuba. En vroeger heette die stad Hosanna. Havana? Ik bedoel, vroeger heette Fidel Vrede Havana. Attentie, attentie. Een verzoek aan de pas aangekomen reizigers. Als u geen gebruik maakt van de glijdende plateaus of de ontvangstwagens... ...wilt u dan de rode paden volgen. Oh, de aarde. Ja, de aarde. Hé, huh. hey, waarom willen jullie dan lopen? Zo'n warentje is toch heel ontzettend leuk? Oh, Yukio, ruik je het weer, proef je het weer. En dan de warmte van de zon. Zo'n comfortabele 24 graden. Uh, ik bedoel, na die 500 graden op oh, Venus. Oh, Pestkop, verberg je niet achter je cijfers. Jij geniet ook, ik zie het aan je Tanje. <laughs> oh, ik weet toch altijd wanneer jij geniet. Eileen, ik geloof dat Floris hier zou kunnen zijn. Ja. Ik, ik bedoel, in elk mens van deze tijd leeft een onbewust verlangen naar de aarde. En daar tenslotte de kracht waarmee ik Florus wegwenste ook een onbewuste was. Ja. Ja, ja, ja. Ik bedoel, ja, misschien is het toch wat te ver gezocht. Doe pijn. Wat? Die zon, die roodzon. Ach, kijk er dan niet in. Die roodzon, die, die stompen heel verschrikkelijk ontzettend in mijn ogen. David. Ik ben blij dat we de roddingen op, op galimenes niet nodig hebben. David, steek je hand eens uit. Laat de zon erop schijnen. Nou, voel je hoe lekker warm ze worden? Nee hoor, hou ze voor mijn ogen. Als je nou eens gewoon deed en de andere kant uit ja, ik bedoel, het is natuurlijk een gewoonte voor ons die op aarde geboren zijn om niet in de zon te kijken. Maar op Mars kon het anders best. Daar is de zon minder scherp. En het krachtplastic dak van de stadskoepels zeefde ongewenste componenten uit. Ik, ik bedoel, maakte de straling minder huh. scherp? Het stinkt je net als in het zwembad van die twee paardvissen. Ach, het is de zee, David. Draai eens om. Oh. Ah. Ja, ja, de zee. Oh, I ik, ik zou... Oh, ja, Jokio, oh. ik ook. Zodra we Floris gevonden hebben, gaan we met z'n allen zwemmen. Attentie... Attentie. Reizigruis voor vlucht 494P naar Pluto. Wilt u op de blauwe paden blijven alstublieft? Dank u. Het lijkt helemaal niet op de dieptetelevisiefilms. Op die films is het net als ook een saai meer op gaat niet Maar dan heel verschrikkelijk, er veel groter. Maar zo is die zee helemaal niet. Nee, zo is de zee niet. Op het water is de zon wel. Het verschil ontzettend mooi. Al die springlichtjes. Kekieh. Hey, Yukio, die jongens! Ja, ik, ik hoor het, alleen. Het is maar twee uur geleden op de televisie geweest. Hoe kunnen ze dat nu? is die hot nou leuk? Aline? Aline die, die politieman is een zwaar echt? Geksnaam! Het lijkt wel of we weer in de twintigste eeuw zijn. Oh, een de de, nee, Yukio, nee. Bleep. Ik bedoel, dit is in tegenspraak met alles. Met Madombo, met hun training. Geweld leidt tot niets. Jukio, je had je er bijna in gestort. Attentie, attentie. De heer Kurisawa en zijn gezelschap... wordt verzocht zich naar 9 93 te begeven. Dat gezelschap, dat zijn wij alleen? Nee, ja, David. En daar is 93. Dat grote verlichte cel. Laten ja, we me hollen, anders slaan ze ons af. Ja, Jukio, kom. Dat, dat is waanzin, schandelijke, stupide waanzin. Lachtsmotor van de politie! Krankzinnigheid ten top! Ja, gaat u zitten. Meneer, ik, ik, ik bedoel. Ja, ik, ik weet niet. Voor u verder gaat, meneer Kurisawa. Ik weet wat er buiten aan de hand is. We zullen er direct over spreken, maar eerst wil ik mezelf even voorstellen. Inspecteur Neruda. Uh, ja. Kom maar, ik dan? En nu wat u buiten zag. Geloof me, dit soort toneel is voor ons een even grote schok als voor u. Gelukkig waren we er bij tijd bij. Hoe bedoelt u? Ze zijn opgepakt. Wat ik ook tegen een heb. Uh, nou ja, ik bedoel, we hebben genoeg van hem te lijden gehad. Maar... Wij hebben de bende van het Zwarte Plateau systematisch onderschat. Een kwaad dat je onderschat... Een luis is een minuscuul beest, maar het kan pestparcellen bij zich dragen en tyfus verspreiden. Die kwalen ja, ja. zijn niet meer van deze tijd. Nee, de kwalen zeker niet van onze tijd. Het is lijkengift dat ons bedreigt. Een opvatting behorend bij een afgestorven maatschappelijk systeem. Dat is geen excuus om zo gewelddadig op te treden. We moesten het geweld te pas afsnijden. Die jongens zongen alleen een liedje. Maar we hebben die jongens ook niet opgepakt. Wat? Oh nee? Het ging ons om de betrokken agenten. Zij zijn onmiddellijk gearresteerd. Door, door die politie luchtvloer? Ja, David. We hebben die kinderen ons excuus aangeboden. De opgepakte agenten worden ondervraagd en onderzocht. Wij willen weten waar het geweld vandaan komt. Sinds twee eeuwen heeft de politie haar eigen geweld weten terug te dringen. Dat was hard nodig na de in de 20e eeuw. Oh, ja. En nu gebeurt dit ineens. Hoe kan dat? Geweld wordt veroorzaakt door bezit en armoede, Door machteloosheid, het gevoel gevangen te zijn binnen beperkende moralen. En door doelloosheid. Omdat de omringende mensenmassa en de overweldigende gebouwen zeeën ontmoedigen. Ja. Maar er is geen armoe. Mm. Door het hele zonnestelsel hebben we een maatschappij van overvloed. Overvloed die bezit belachelijk maakt. Moralen. Mensen kiezen hun eigen leefregels. Ze kunnen in groepen of gezinnen leven, hoe dan ook. En dezelfde gevoelsvrijheid maakte van werk geen verstikkende verplichting meer... maar een logische activiteit. Mm. Blijft de doelloosheid? Waar vind je nog opgeklonterde mensenmassa's en gebouwen, zeeën? Op Mars. Oh. Ja. Er valt te veel geweld op Mars yes, terug te voeren... Ja. Van de tien agenten die we zo even arresteerden... waren er zeven tijdens hun vorige ring op Mars. Uw terreinwagen op Venus werd gesaboteerd... door een personeelslid van proefstation 14. Twee ringen geleden op Mars gebeuren. De overvallen op Ganymedes werden ongetwijfeld vanuit Mars ondernomen. In per drie met een bende. Ja. ja, daar kom ik nog op. Bekijk eerst eens hoe de taak van de politie veranderd is. Met het verdwijnen van het bezit... werden diefstallen en berovingen onbelangrijk... De politie kon zich wijden aan zaken die de mensen het even werkelijk bedreigden. Ik noem maar wat. Het opsporen van moordenaars en, vaak, het helpen bij de genezing. Ja. Het hulp bieden bij aardbevingen, orkanen en andere rampen. Het opsporen van industriële vergiftigingen. Meestal als gevolg van onvoorzichtigheid in coöperatieve fabrieken. Het toezicht houden op, uh, bijvoorbeeld, onderwaterjacht. Ja, ja, allemaal volgens Batombo. Ja. Uh, ik bedoel, uh, wat heeft dit met die bende misdadigers van het Zwarte Plateau te maken? Mars is achtergebleven. ja. Je vindt er daarom misdaden die verder in het zonnestelsel niet meer voorkomen. Bezit is daar nog belangrijk. Daarom hebben berovingen en ontvoeringen er voor misdadigers nog zin. De politiediensten van alle werelden werken losjes samen in het interplanetair politieapparaat. Aan de bende van het Zwarte Plateau hebben we niet veel aandacht besteed... ...omdat dat een typisch Martiaanse zaak was. Nu blijkt dat we ons vergisten. Op allerlei werelden zijn agenten van deze misdadigers aan het werk... Momenteel zitten we in een politieke crisis die het ons onmogelijk maakt de zaak op mars te onderzoeken. De schuld van Imper 3 staat zonder verder bewijs niet vast. Instructeur, wat wilt u van ons? Wij zijn hier gekomen om Floris terug te vinden. Floris is mijn broertje. Ja. En de bende heeft het op professor Kurizawa voorzien. Ja. Wij willen u helpen met het zoeken naar het kind en tegelijk voorkomen dat een nieuwe ontvoering geprobeerd wordt. Oh, ja. Ja, ja. We weten echter niet hoeveel agenten van het Zwarte Plateau hier zijn. Ze zitten ook bij de politie, dat blijkt wel. Ja. En misschien zelfs op belangrijke posten. Daarom moesten we voorzichtig zijn. Erg voorzichtig. Niets mag uitlekken. Ons plan is aan het eind van de middag helemaal rond. Het is voor u onzin om u de hele tijd te vervelen. Tegelijk is het voor ons belangrijk om te weten waar u zit. Daarom hebben we een paar voor een modeshow voor u. Een modeshow is, bedoel... is een nonsens. Ik is een modeshow? Oh, nee, daar laten mensen kleren zien. Allemaal pas bedachte, hele mooie kleren. En Daarom sieraden. Is... Erg fraaie modushow, sieraden heb ik gehoord. Dat moet u toch interesseren, professor Kurizawa? Belangstelling voor sieraden hebt u duidelijk. Anders was u die amethiste oorplaten die u op Mars kreeg nooit blijven dragen. Oh ja? Ja, ja hij is gewoon een heel verschillende uh, constant. Het ijdel, daarom wilde u ook altijd de beste zijn met uitvinden. <laughs> het zijn mooie oorplaten, vooral die platina inleg. Ja, dan kunnen we niet beter gaan zwemmen? Ja, dat opeens zo'n zin in dat lekkere water... om de branding nog eens te voelen de warme wind. Geloof me, ga naar die modus show. Het zal u niet teleurstellen. Attentie, attentie. Wil de bestuurder van de Martiaanse ruimtesloep 76-imperiaal 343... zijn ruimtevaartuig verwijderen... het blokkeert de gouden paden naar Triton en Titan vertrekpunt. Kolonel, kol -kolonel ik ben bang dat het onze sloep is. Uiteraard, 76-imperiaal 343. Maar moeten we hem niet verzetten voor we aandacht trekken? Nee, het kan een valstrik zijn. Oh, en ik werkte zo prettig op Venus. Kom mee. We moeten zo gauw mogelijk van de ruimte halen af. Het is jaren geleden dat ik in Fido Vrede geweest ben. Het centrum is praktisch hier onveranderd. Kijk, je kijken? Zulke heel verschillende de oude huizen hebben wij helemaal niet op gaan. Nou, al, alsjeblieft op met dat stopwoord. Hij vroeg naar de oudheid van de huizen, Jukio. Arie, luister tenminste naar mij als ik wat vraag. De meest frappante architectonische voorbeelden zijn... in indodat... Jukio. Ik bedoel, de alleroudste huizen zijn nog uit de Spaanse tijd. En dan heb je gebouwen, zoals die daar... die nog uit de periode van de Amerikaanse overheersing oh, ja. stammen. Uh, uh, uh, hey, kijk, is dat modeshow op de poort, Arie? Ja. Wat hoogtepunten van een interplanetaire culturen. Zeg kijk eens wat de mensen daar naar binnen gaan en wat ze aan hebben. Juke, joh, en die plunje van ons durf ik niet naar binnen. We zullen wel moeten, Eileen. Ik bedoel, daar hebben we kaarten voor. Dit was het tiende deel van Paniek op Ganymedes, een hoorspelserie van Henk van Kerkwijk. De vertelster was Veciarone. Yukio werd gespeeld door Paul van der Lek. David door Olaf Wijnans en Aileen door Corrie van der Linden. Sarina was Paula-major, de havencommandant, Donald de Marcas. De overvaller werd gespeeld door Hans Hoekman. Agent 14 door Ger Smit. En Davids moeder door Elisabeth Versluis. Magna was Gerry Mantel. Per drie, Frans Een per Frans Vaassen. Een tv-reporter, Hans Karsenbaar. En inspecteur Neruda, Frans Zomers. Een stem, Kees van Ooyen. De muziek voor deze serie werd gecomponeerd door Bernard van Beurden. Technische realisatie, Jan Bosboom, Wig Gertenbach, Willem Schrijgrond en Max Vestra. Regie, Ad Leupler.